Met het NOS-journaal. Kroongetuige Peter Laes is vrijgelaten. Dat is begin deze maand gebeurd, bevestigen bronnen aan de NOS. Waar hij zich nu bevindt is niet bekend. Laes legde als kroongetuige belastende verklaringen af tegen de verdachte in de Amsterdamse liquidatiezaak. In ruil daarvoor kreeg hij strafvermindering. De advocaat van Laes vreest voor diens leven nu de vrijlating van zijn cliënt is uitgelekt.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 Ziekenhuizen zijn vorig jaar rijker geworden. Het vermogen steeg met 400 miljoen euro, ook al korten de overheid de ziekenhuizen met 380 miljoen euro. Het komt neer op een stijging van het vermogen van ziekenhuizen met 7%, zegt accountantsbureau Deloitte. Dat is het gevolg van efficiënter werken en een hogere arbeidsproductiviteit. In november vorig jaar werd nog gevreesd voor een tekort van de ziekenhuizen van 1 miljard. Bij een ongeluk op de A2 bij Abkoude zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Er zijn ook drie gewonden, meldt de politie. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. In één daarvan zaten vijf mensen. Die auto stond waarschijnlijk stil op de vluchtstrook toen de andere auto, met daarin alleen een bestuurder, er achterop reed. De jeugddocumentaire Twee Broers van de RKK heeft de Jeunesse gekregen. Die geldt als de Oscar van de kindertelevisie. De documentaire gaat over twee broers van wie er één goed kan zwemmen, de andere zit in een rolstoel. Verder waren er prijzen voor Checkpoint van de EO en het klokhuis van de NTR. Het weer bewolkt, af en toe regen, vanavond buien. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was de... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de start van de ochtendspits gebeuren er nog veel aanrijdingen. Er staat nu 150 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de knopen de Muiderberg en Diemen 7 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijschokken dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 5 kilometer. A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Amsterdam en Geusveld 8 kilometer. A12 Utrecht en Den Haag tussen Zottermeer en Den Haag 5 kilometer. A15 Nijmegen, Gorchum langs. Rijden tussen Echtelt en Waddenooyen over 12 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkem en Sliedrecht 9 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisroken zijn weer open. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopende Ketelplein en Terbrechtsepleinen 7 kilometer. A27 Almere-Utrecht voor Utrecht-Noord 5. En de laatste is de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkek en Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 To take. I know we've made Kom terug bij Goedemorgen Antwoord. Het tweede uur van Goedemorgen antwoord, Wij zitten nog steeds in uh, Hotel Hoogland. En er is een tribune gebouwd achter Jerry Kramer. Daar ja. gaan we zo mee praten. Ik wil nog even zeggen dat de muziek die we net draaiden oh, ja. was... Uh, so You Win Again van Hot Chocolate. Oh, dat wisten wij wel. Ja, dat weet ik. De tribune wist dat, hoor ik al. Uh, goed. Wat gaan we allemaal doen? Uh, dit uur bedoel je? Ja. ja, we gaan praten met Jerry Kramer van VVV over het LDC en daarna komt uh, mick boskamp praten over zijn uh, nieuwe column in het uh, zandvoortse in de zandvoortse courant twee items waar we rustig de tijd ja canemen. alle tijd voor nee. komt helemaal goed komt helemaal goed Jerry, welkom ja goeiemorgen. goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen uh, jerry. ik uh, had van de week een halende dagblad en uh, daar keek ik op uh, de afdeling Halem. en daar uh, stond een stukje in over zeilpoort er is te veel in beslotenheid besloten en daardoor is er een hoop misgegaan en ik sla de bladzijde om. Jerry Kramer, boycott, besloten vergadering, LDC. Ja, ben, Wat is daar het verschil in? Ja, ben, je kan het niet treffender zeggen. Ik denk dat er over een jaar of misschien twee jaar zo'nzelfde stukje over Zandvoort uh, komt te staan als we op deze manier doorgaan. Maar waarom, waarom doen we dat dan, besloten vergaderen? Ik denk dat het een uh, stukje gemakkelijkheid is, ook vanuit de organisatie en vanuit het college, om met de raadsleden te praten. Alleen de materie is van dermate belang en ook voor, voor de gemeenschap die, die, ja, die, die gewoon ziet dat een project als het LDC gewoon gerammeld ja, dan, dan denk ik ja dat kan, dat kan niet meer in beslotenheid en uh, zoals ik het een aantal keren heb meegemaakt wat beslotenheid inhoudt is dat eigenlijk gewoon een beetje een peiling onder de raadsleden wordt gehouden van zijn we nog op de juiste weg bezig mm -hmm. Nou en ik vind dat die discussie ja, die moet gewoon in de openbare vergadering plaatsvinden. Dus dat gewoon in, in de raadsvergadering kunnen plaatsvinden? Dit. Ja, de, ik denk dat het grootste deel wat er uh, afgelopen maandag besproken is, in de openbare raadsvergadering had uh, kunnen besproken worden, behalve dan het deel waar het echt om de onderhandelingspositie van de gemeente gaat, waar het dus echt uh, ja, de gemeente kan schaden als je dat in het openbaar gooit. Zou dat dan in twee stukken gedaan moeten worden? Of zeg je van dat kan best uh, op een aparte avond? Want jij zegt, ja, er zijn toch dingen die niet openbaar kunnen zijn, de, de aanbestedingen inderdaad, maar moet je dat dan wel op dezelfde avond doen en zeggen van nou, uh, we doen eerst er een gedeelte openbaar, daarna gaat iedereen weg en daarna sluiten we en dan gaan we uh, onderling uh, praten. Over nou, hoe, we hebben het wel vader in, uh, in de gemeenteraad gehad, dat je gewoon het eerste deel is gewoon openbaar en dan wordt er door de burgemeester gemeld uh, van dat we de, de raad in beslotenheid gaat en dan uh, wordt de tribune leeg gemaakt of tenminste de mensen vertrekken en dan kan de raad gewoon in, uh, in beslotenheid met elkaar vergaderen. Uh, inmiddels bijgepraat door de wethouder uh, Anders Anbergen als je nou zo'n gesprek hebt gehad, blijkt dan duidelijk dat het openbaar had moeten zijn, ik vind een van, gedeelte ik vind van wel ja? Ja. als je dan hoort zeg maar uh, en wat iedereen eigenlijk al weet is dat die parkeergarage gewoon slecht loopt en De cijfertjes uh, op het bord uh, wat aangeeft hoeveel uh, parkeerders er, er zijn elke dag uh, blijft rond de 100 hangen mm -hmm. en uh, ja, dat ding dat moet gewoon uh, voller staan ja. Dus je, je beheerskosten, geloof ik, twee ton per jaar. Ja, die haal je al niet eens uit, uit de kosten van, van, van, van, van, de, van de mensen die daar parkeren. Maar eigenlijk weet heel ons antwoord dat dan. Ja. Dus, heb jij een idee hoe je dat anders zou kunnen doen? Nou, je zou dus uh, kunnen zeggen van, uh, we gaan de boel gewoon verkopen. En je verkoopt de plekken voor... Uh, de prijs die je ervoor hebt betaald, dat probeer je althans. En als dat niet lukt, dan, ja, dan zou je een verlies moeten nemen. Maar nu blijft dit, deze parkeergarage 40 jaar lang met verlies op de gemeentelijke begroting uh, drukken. Ja, en dat is veel schadelijker dan als je zegt, van ja neem nu gewoon ons verlies. En ook toekomstige parkeergarages, want we zijn nog lang niet klaar. Er zijn nu uh, zeg maar twee delen van een grote parkeergarage gebouwd. Er moet dadelijk nog eentje onder de ontwikkeling van Aalt in de Nijs, waar ik ook wat over wil zeggen. En nog eentje onder de rug aan rugwoningen komen. Nou, je ziet gewoon ook eh, in Amsterdam, in Den Haag, noem maar op, alle grote projecten, die ondergrondse parkeergarages zijn gewoon niet meer te bekostigen of te betalen. En, en, en ja, dus worden plannen bijgesteld en moet de raad keuzes durven te maken. En dat is het grote probleem hier in Sanford, dat de gemeenteraad, die er ook mede voor verantwoordelijk is dat het zo gaat, gewoon geen keuzes durft te maken. Ja. Daar wil ik nog even over terugkomen, maar dat is dan een stukje uh, LDC wat eerst gebouwd is, dus over die raadsleden. Uh, als je nou ziet dat die volgende parkeergarages het niet gaan doen, kan je daar dan een, een, een, een plan over indienen van jongens, stop daar maar. Nou Ben, kijk, ik ben, uh, een jaar geleden heb ik een initiatief uh, raadsvoorstel uh, voorbereid om een risicoanalyse te maken. Ja. Er zaten wat kosten aan. Het staan, uh, 20.000 euro gevraagd mm. aan de raad om uh, een risicoanalyse te maken hoe verder te gaan met het uh, LDC. Er waren toen wat ontwikkelingen over uh, de bouwplicht van AM. Daar was onduidelijkheid over, omdat in het Haamse Dagblad de directeur, de algemeen directeur van AM had gezegd dat ze pas gingen bouwen als ze 70% hadden gekocht. Mm. Nou, dat bleek achteraf... ...niet te kloppen omdat de contracten tussen de gemeenten waren... ...dat ze een bouwplicht hadden om het project sowieso te realiseren... ...zonder dat ze ook maar een woning hadden verkocht. Maar goed... Ik ben toen dieper in de materie gegaan en toen gezien van ja jongens zijn we nog op de juiste weg bezig met de parkeergarages en allerlei risico's die nog moesten komen door bestemmingsplannen. Mm -hmm. Nou dat bleek achteraf allemaal uit te komen doordat uh, het bestemmingsplan wat er lag gewoon niet klopte met hetgene wat er in het contract met H&M was afgesproken. Dus er moest een heel nieuw bestemmingsplan komen. Nou, dat heeft toch geleid dat de gemeente ook voor de rechter is gekomen, de Raad van State. Nou, dat, dat was om, op het kantje, of uh, als, de, als, als de bewoners gelijk hadden gehad, dan had de gemeente gewoon een uh, ja, een, gehad. Ja, een gehad. En nu is het zo dat uh, eigenlijk een jaar verder zijn en het project al een jaar vertraging heeft opgelopen, door alle procedures die er zijn en, ja, en door gewoon ook fouten van de gemeente. De situatie is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, dus uh, wat dat betreft zou het ook goed zijn en uh, dat zou ik het college ook toe willen, te, toe willen verzoeken, is om gewoon een, een heldere risicoanalyse voor de gemeenteraad te maken en daaruit dus een keuze te kunnen doen wat willen we? Willen we doorgaan met het bouwen van een parkeergarage? of zeggen we nee verkopen nu de boel dus aan de bewoners in plaats van de abonnementen die het zijn en uh, annuleer de, de parkeergarage bijvoorbeeld onder de rug- en rugwoningen en verplicht de mensen die daar komen wonen om een plek in, zeg maar, in de nu al gebouwde ...verkeergarage... staan de nee. garage te gebruiken... Ja, ja. Uh, ...je haalt het net al even aan... Uh, ...het besluiten van... Uh, ...de raadsleden... ...als nou 17 raadsleden vinden dat die garage... ...er niet moet komen, dan is dat toch zo? Ja, maar Ben, dat is dus de vraag... En uh, ik heb het dus, bij het, uh, mij leeft dus heel sterk het gevoel dat heel veel raadsleden zich gewoon laten inpakken met allerlei zoekmakertjes. Soep, weer zo'n besloten bijeenkomst, ja, dan worden we eventjes bijgepraat en we zitten allemaal op de goede weg. En uh, heb vertrouwen, dat heb ik allemaal gehoord. Mm. En, maar ja, ook dan, eh, zeg maar, toen met het bestemmingsplan... hadden we ook zo'n informele bijeenkomst. Die was trouwens wel in de, in de openbaarheid en een deel in beslotenheid. En dan stel je bijvoorbeeld een vraag of er een nieuw bestemmingsplan moet komen. Ja, dat wordt gewoon ontweken. En vervolgens missen er gewoon allerlei documenten... waaruit blijkt dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen. Dus als raad heb je dan niet meer de regie. Ja, en dan moet je vertrouwen op die blauwe ogen. Ja, en dat vind ik te moeilijk. Uh, is maar... Ja, dat, ja. Is, nee, dat is gewoon... Uh, dat... Maar wat je eigenlijk zegt... Is dat raadsleden beter op moeten letten? Ja, net als wat jij zei, je begon met dat stukje Staat Er vandaag weer een heel stuk in de de, kant. de raad het, moet, heeft het boetekleed aangetrokken omdat ze te weinig kritisch waren. Kijk, het is helemaal niet zo erg om een, om een kritische vraag te stellen. Laat het college het maar uitleggen. Ja. Maar doe dat wel in de openbaarheid, zodat je er een debat over kan voeren en uiteindelijk keuzes kan maken. Er moet iets doorbroken worden daar op dat stadhuis een keer. Ja, maar dat is, dat is dus de wil ook van het college. En uiteindelijk dan ook de, eigenlijk de vuist van de raad van jongens, we moeten nu eens een keer opstaan. Ja. En kijken waar we echt mee bezig zijn. En ook de experts in, in huis halen om dit project uh, voor Zandvoort tot een goed einde te maken. Want iedereen wil dat, dat, dat het een mooi project gaat worden. Natuurlijk, uh, die, die is in gang gezet, dat project. En uh, natuurlijk wil iedereen daar wat moois op hebben. Maar ja, dat is dus de politiek die dat neer moet gaan zitten. En dan kom ik weer even terug op die, uh, die raadsleden. De tendens is in Zandvoort een beetje. van Nou, er gebeurt in Zandvoort. Ze laten zich maar een beetje inpakken. En dat heb ik niet zelf verzonnen, dat komt uit de straat. Voel jij dat zo? Nou ja, kijk, ik ben iemand die ook uh, op straat is en ja. dat ook hoort. Dus ik denk dat ik hetzelfde gehoord heb. Ja, inderdaad. En maar het punt is dus, er moet dus op de inhoud worden uh, gediscussieerd, of ja. tenminste over heikele punten. En dan zie je bijvoorbeeld de laatste raadsvergadering, staat er een gedoogbesluit besluit van een waterscooter. Nou, de raad is er een uur mee bezig. Ja, die, dat dat zegt dus, dat, dat, ja, maar dat zegt dat zeg dus al genoeg. Ja. Dan denk ik, ja, we kunnen praten, ik heb dat hier wel vaker op de radio gezegd, we kunnen praten over de kleur baksteen en over stoeptegels. Maar zodra het over miljoenen gaat, en keuze van een parkeergarage, ja, dan is het in één keer. Stil. Dan wordt het angstig stil. Ja. Dus dat mis je wel een beetje. ja, En dan gaat, het, wordt men, gaat men op de man spelen, worden er allerlei dingen achter je rug verteld. Van wat gewoon totaal ja. niet klopt. Ja. En dan moet je dan, dat laat ik dan allemaal. En denk ik, ja, ik sta daar ver boven. Maar dat is wel gewoon de realiteit hoe dat hier in Zandvoort gaat dus daar moeten we maar eens vanaf de, de dames en heren raadsleden worden verzocht om kort en bondig te vergaderen en ook besluiten te nemen ja dat is het ja dat zou mijn verzoek zijn en ja. dat heb ik ook zo uh, zeg maar toen deze besloten bijeenkomsten was heb ik dat netjes aan de griffie gemeld en ook binnen mijn fractie van jongens ja ik, ik, ik doe op deze manier niet daaraan mee ik, ik wil gewoon uh, dat, dat ja eigenlijk gewoon dat ze met een billen bloot gaan ...uitleggen van wat er aan de hand is... ...en dat de raad een keuze kan maken... ...en niet dat dat weer in beslotenheid... ...en weer van ja jongens... We gaan, ...dit komt eraan en dit komt eraan... Ja. Dat, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Maar er werd toegezegd dat uh, dat wat er op maandagavond besproken werd, dat dat dinsdag dus bij de blauwe tram uh, duidelijk zou worden. Dat er dan verteld zou worden wat er zou gaan gebeuren. Er zouden uh, inzagen zijn over de huizen die er uh, verkocht gaan worden. Nou, ik uh, kan u vertellen, ik ben daar geweest. Het was droefenis. Er wordt wel gelach op de tribune. Echt droevenis. Uh, uh, er lagen daar kaarten die gewoon totaal niet meer klopten. Dus de ambtenaar die verschrok en die trok in één keer alle kaarten. Die hingen naar tekening met, eh, over een rioolstelsel. Nou, voor heel veel mensen interessant, maar wat er nou werkelijk gaat gebeuren. wanneer, hoe en wat? Kon niemand vertellen. Kon niemand vertellen. En het erge is nog, en dat vind ik heel erg dat dat moet, is dat er nu in Zandvoort een, een spindokter is. Een spindokter om het, eh, het LDC op een bepaald neutraal niveau te krijgen. Wie is dat? Dat is een, een, heer, een heer die is ingehuurd uh, door het college om het uh, ja, project op een neutraal niveau te krijgen, ik denk jongens. Ja, er zijn Santas. mensen die. En, en ik en ik word er ook mee geconfronteerd hoor. Dat ik in één keer denk, wie is die meneer? Het is of vreemd dat iemand van buitenaf dat moet gaan doen. Ja. Kosten? ja, ik wou net zeggen, de kosten die reizen natuurlijk de pan uit zo langzaam. Want... ik vind het helemaal niet erg om geld uit te geven. Als, als dat project kan het dadelijk ook opleveren. Ja. Het, het mag kosten. Maar wanneer gaat het opleveren? Want er is nog steeds geen huidige. <lacht> ik, ik, ik, ik denk dat het is geen enkel Je plan. Je bent heel scherp. Ik denk dat het nu gewoon uh, ja dat het gewoon een grote verliespost uh, gaat worden. Maar er komt wel uh, zeg maar een reservoir onder de grond. Hè? Dat rioleringssysteem ja. wat nu uh, moet komen. Want die twee uh, die daar onder het zwarte veld liggen, die zijn blijkbaar niet uh, voldoende om het water op te vangen. Wat mij zeer. Verbaasd overigens. Maar goed, ik ben geen tegen. Nou ja, ja, goed, dan, dan sta je daar. En ik, ik kan er wel een hele leuke anekdote over vertellen. Dus iemand die zegt ja, maar de, er zijn er twee, twee rioolsystemen. En het loopt er altijd onder met uh, ja, laten we gewoon de stront en uh, alles wat maar uit het vuile riool komt. Nou, waar wordt het op aangesloten? Ja, op, op het vuile water. En dan denk ik, is daar nou goed over nagedacht? Of, of ja, ik, het is. ja... Het, ik, ik, ik heb, tenminste, ik heb het college wat er nu zit, heb ik hoog zitten, maar er moet gewoon echt beter gecommuniceerd worden. Want als je die tekeningen daar zag, dan was het dat was gewoon totaal niet te begrijpen van wat we nou uh, ging uitvoeren daar is, en waarom het nodig is. Het is ook wel vreemd dat je met tekeningen aankomt die niet up-to-date zijn. Dat is uh, slecht huiswerk. Ja, de, de, de, de ambtenaar begon in één keer te kras, Oh, dit gaat ja. niet en dit komt niet. en Ja, ja dan denk ik, jongens... De, de... Gaan we dat nou nog een keer doen, een LDC-informatieavond, uh, of is het nu over? ik heb geen idee nee. dat zou je aan de, aan de wethouder moeten vragen uh, de tribune hebben jullie dat nodig ja we willen ja, beter geïnvloed geïnvloed we weten wat er gaat worden. mooi de, ja, de tribune en een aantal bewoners uit deze buurt die zouden nog wel een keer geïnformeerd willen worden maar dan maar dan wel goed, dan wel goed. Ja. Um, het project zelf er moet nog heel wat gebeuren um, uh, aholt en uh, en de Nijs gaan verder met ontwikkelen van het voorste stuk uh, oude postkantoor tromp en uh, albertijn je zegt verder ontwikkelen. Jij bent verder dan niet. Oh, dat wordt nog niet ontwikkeld. Nou ja, ik weet dat het college in onderhandeling is met die partijen en dat, dat zijn ze al jaren. Mm -hmm. En uh, ja... De, de, ze zeggen van... Uh, zij hebben de gemeente nodig vanwege het bestemmingsplan... Omdat er een bepaalde contour is opgenomen waar ze verplicht op moeten gaan bouwen. Ja. Maar er zit nog wel een, een, een, een uh, kaasboer en een, een slagerij daar op de hoek. Ja, die niet in de ontwikkeling is meegenomen. In ieder geval het is wat mij, wat ik weet geen partner van de gemeente. We praten over privégrond. Ja, maar die, die, die, die, die partij is wel nodig om de boel te ontwikkelen. Want de gemeenteraad is zo geweest... Dat geen exploitatieplan hebben aangenomen. Dat houdt dus in dat je zekerheid geeft aan de omwonenden van wat er uiteindelijk gaat gebeuren en wanneer en wie wat gaat doen. Om bepaalde ja, freeriders, uh, mensen die vrij meeliften met ja, de ontwikkeling ja. van het LDC uh, tegen te gaan. Nou, dat hebben we niet gedaan. We hebben in de bestemmingsplan een soort van contour opgenomen dat de, de partijen hier naar de gemeente moeten komen om grond te kopen. Maar ja, als die partijen zeggen, nou ja, de gemeente, alles mooi en aardig, maar wij, wij kopen die grond niet, ja, dan, dan stagneert uh, stag daar de ja. hele boel. En die vier geschakelde woningen die gesloopt zijn, wat, wat, wanneer gaat daar iets gebeuren? Vier woningen. Ja, die, weet je wel, in Koningsstraat. De rug- en rugwoningen bedoel je? Ja. De rug- en rugwoningen. Ja, dat, uh, ik heb geen idee. Ik uh, kan me niet voorstellen dat in deze tijd, als er een parkeergarage onderkomt, dat dat uh, financieel haalbaar is. Maar dat moet wel volgens de Ja, en bestemming. dat moet aangetoond zijn. Hè. We hebben dat dus laatst ook nog bij, de, uh, gemeente, uh, bij het bestemmingsplan hebben we dat zo vastgesteld. Er moet een financiële haalbaarheid bij het plan zitten. Ja. Maar ja, als je nu ziet dat misschien een grondexploitatie, dat de waarde van de grond 20% is gedaald, ja, dan, dan is het een heel ander kostenverhaal. En dan klopt het allemaal niet meer. Dus dan zal je moeten afboeken. Nou, en dan kan je dus waarschijnlijk een heel ander plan. Dus dat hm. zal het misschien weer hoger moeten. Of anders. Ja, dan doe dan dan je dan dan er een etage bovenop. Ja, daar zit en dus dan, niemand op te wachten. Nee, maar ook daar, uh, als daar wat komt, of het nou appartementen zijn of, uh, of verkoopwoningen, uh, gaat dat ook weer 70% eerst verkopen en dan uh, bouwen? Nou, het, het schijnt dus, en dat is dus allemaal zo onzeker, die, die contracten die er zijn tussen AM, de projectontwikkelaar en hm. de gemeente. Ja, de, dat is allemaal... Uh, Abacadabra, want niemand weet precies wat er nou is afgesproken en wanneer het zou komen. Want het plan was dus dat die woning gesloopt zou worden, dat ja. daar een noodwinkel van de ja, Albert Heijn Albert zou Heim. komen. Ja. Nou, ik heb de Albert Heijn nog niks zien inpakken. Dus ja, ik, ik... Maar ja, zolang, zolang uh, Albert Heijn niet onderhandelt over grondverkoop, he hebben zij natuurlijk ook helemaal geen zin om te verhuizen voorlopig. Nee, maar dat is dus iets, dat zou, zolang dit, dus, dat zolang zou die... dus een onderhandelingspositie ja. kunnen zijn van de gemeente waarop ze beslotenheid zou kunnen doen. Van jongens, we zijn er bijna uit met haalt in de ijs. Dat willen we jullie graag mededelen. En zodra het dan bekend is, dan... Maar zou je dat nou die glashelder willen hebben, wat er op een stukje gebeurt, als, als raadslid? Als ik ervan ja, vertel tuurlijk. mij nou maar eens college wat hiermee gaat gebeuren. Ja, tuurlijk. Maar er zijn zoveel verhalen geweest. Eerst gingen de Nijs en de Aald samen. Toen gingen ze weer apart. En dan heb weer een uh, eigen architectenbureau, Meccano, ingehuurd om een plant uh, te ontwerpen. En nu zijn ze waarschijnlijk weer samen. En willen ze waarschijnlijk met de gemeente intentie overeenkomen. Maar ja, dat zet allemaal nog geen, geen enkele soda aan de dijk. Het moet gewoon concreet worden wat het gaat worden. Ja. En dan, dan, dan kan de ja. gemeente ook verder. En dan, dan zal, dan zal de exploitatie die er, er is, die zal dan een stuk rooskleuriger eruit gaan zien dan nu. Ja. Want nu is het alleen maar vlies. Ja. Maar waarom uh, vraagt de raad daar niet om? Klip en klaar. Met z'n allen. Nou, dat is weer hetzelfde verhaal van uh, wees kritisch. Ja, maar waarom... Kijk, de bepaalde de, de de Wilson toen ook vragen gesteld over het de parkeergarage. Nou, en dan staat er gewoon in de brief, ja jongens, we moeten wachten tot het af is. We kunnen pas een jaar na een realisatie van het parkeergarage zien of het, of het uh, of de boel, uh, of het de boel uh, rendabel is. Maar dan denk ik, ja, dan is het kalf verdronken, jongens. Dat, ja. uh, maar het wordt dus wel door de Raad geaccepteerd. <coughs> Om maar even scherp te zetten. Ja. Dus die, die kritische nood is er Men dus gewoon dat. niet. dat. Nou, en ik doe het nu vanuit mijn, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn rol en hoe ik mijn taak zie, wil ik wel die kritische noot ja. erin brengen. En schrijf ik dus stukjes op mijn weblog. En dat doe ik soms wat scherp, om gewoon ja, de boel wakker te schudden, Want dat is ik, gewoon nodig. Als ik het zo hoor, is het ook keihard nodig. Ja. Ja. Um, dus die ontwikkeling van de voorste punt is nog niet uh, uh, door. Dat gaat nog een tijdje duren. Het stuk daarvoor, hè, waar de voorlichting over is geweest, dat wordt nu doorgezet. Ja, ik heb uh, aan... Uh... Tenminste aan de, de mensen van AM gevraagd uh, wanneer ze gaan bouwen. En dat zal na uh, de zomervakantie okay. zijn. Dus dat is ook uh, handig met hun hele bouwinstallaties en dergelijke. Dus dan uh, gaat het van start. Dus volgens mij volgende week is de periode van zienswijze op de bouwvergunning is mm -hmm. afgelopen. Dus dan hebben ze ook een rechtsgeldige geldige bijen uh, bouwvergunning kunnen ze de boel gaan verkopen. En dan zullen we zien uh, ja, hoeveel mensen interesse hebben in een ja. parkeerplek van 275 ja, euro is. per maand. Ja. Ja. Nou, we gaan het uh, uh, na de muziek nog even over hebben. We breken even uit voor de muziek. Mm. To the We zijn weer terug. Uh, Jerry Kramer zit nog... Uh, oh, sorry. Jij wou nog zeggen de ja, muziek was. Ja, ik, uh, ik vind de muziek gezellig. Dit uh, was uh, Wild Places van Duncan Brown. We gaan nog heel even uh, kort uh, met Jerry een, een stukje afronden. En dat gaat een, uh, over het LDC-project. En over de scherpte van uh, uh, de raadsleden in Zandvoort. Waar jij daar wel een kritische noot bij uh, zet. En daar ben je niet de enige in. Zoals we allebei wel eens in het dorp horen. Uh, ik heb er een paar neergezet. Bidden Boulevard. En LDC de blauwe tram. Dat zijn een paar projecten waar uh, Zandvoort een beetje omleeft, maar er gebeurt niks. Wordt daar nou weer geen beslissing genomen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, en dan heb ik het even over de blauwe tram, waar ongeveer uh, de helft van de verenigingen die normaal in het gemeenschapshuis zouden uh, acteren, Britse kaarten, noem maar, maar op, zingen, die zijn er al weggelopen. En het lijkt me als je met z'n zeventiende zegt die wand moet 40 meter naar achteren de wethouder, dat het moet gebeuren. Waarom gebeurt het dan niet? Ja, ik denk dat ook heel veel gewoon niet weten wat de situatie is in de blauwe trim. Het zijn maar 17 mensen die dat moeten weten ja, het... voor die beslissing. Ja, inderdaad. Maar dat is dan ook de wil en dan weer de bibliotheek die erin gaat spelen. Maar er zijn zoveel factoren. Dus bijvoorbeeld de contracten. Daar is allemaal nog onduidelijkheid over. Zeg maar, twee jaar na nadat het gerealiseerd is, is er waarschijnlijk niet eens een contract met de bibliotheek. Of over de hoogte van het bedrag wat er moet komen. Nee, volgens mij is er met, met Appie ook geen contract. Uh... Nee, en dan denk ik, ja die jongen die wil daar gewoon uh, zijn koffie en zijn biertjes verkopen. Hè. En die moet daar naar boven lopen op een hele smalle trap. En maar dit, wat, wat ik nu aanhoud, doet ook expres hoor. Uh... Uh, omdat ik begaan ben met een aantal verenigingsmensen. Uh, dit zien we dus al vanaf het begin. Nou, dit, dat, dit, dat er lui weglopen. Dit is dus gewoon zo'n fout. Maar dan moet je dat toch herstellen. Waar gewoon de architect en degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, gewoon hebben liggen geslapen. Oké, okay, dat en, kan. En, en dan denk ik, ja, als je dus ziet hoe, hoe functioneel, of hoe het nu functioneert daar, ja, dat, dat kan je ook op een bouwtekening zien. Ja. Maar dan denk ik, ja, dan heb ik toen wel eens gevraagd wie, wie daar nou in die selectiecommissie hebt gezeten? Nou, niemand durft zijn hand op te steken. Maar goed, dat, ja, is, dus... dat, dat, dat, kan, je, dat kan je vragen en dan krijg je dus geen antwoord, want niemand weet of niemand durft dat te zeggen. Maar het is zo. Ja, het is. Zo, kan je dat en en toch het is ook heel makkelijk op te lossen, want ik heb dus ja, de situatie daar wel gezien. Um, dat dus daarachter bij het loket zit daar, en daartussen zit dan de bibliotheek en dan de ingang naar, uh, naar de sporthal. Nou, als je dat allemaal één stapje opschuift, dan, dan, dan kan de, haal, de, de zaal van het gemeenschapshuis kan naar beneden. Die zit dan ook aan het plein, dus dan gaat dat plein ook uh, ja, leven, ook s avonds. En, ja, uh, en, nou, het is overdag, me is dat, het, en... dat, dat, nooit, dat dat niet gebeurt. Er zijn brieven geschreven door, uh, door verenigingen aan raadsleden en aan het college. En vervolgens uh, gaat het CDA 40.000 euro vragen om, uh, om daar wat mee te doen. Maar er gebeurt niks. Nee, maar ik weet, ik weet nu wel dat de, de wethouder voor de zomer, voor het zomerreces in ieder geval met een voorstel gaat komen. Dus er zit schot in de zaak. Het schot oh. moet gewoon weg. Ja, ja, <laughs> ja inderdaad. Dat is het enige waar we nee, Maar goed, kijk dus, pak die dus boek op. Er, zal, er zullen financiële middelen nodig zijn natuurlijk, om natuurlijk. dit uh, op te lossen. Het is niet uh, 1, 2, 3 een wandje er mm -hmm. met een paar vrijwilligers uitslaan en het nee, is opgelost. Het is eventjes wat complexer. Maar eigenlijk moeten moet wilde, moet wilde gewoon van de gemeente inderdaad zijn jongens, uh, gemeenschapshuis ja, naar beneden en die schuift op. Ja. Als het de wethouder gewoon die opdracht krijgt, dan is dat ook duidelijk en dan kan hij gewoon, wij spreken dezelfde ja. dag nog aan de slag. Ah, het, het is ook belangrijk omdat het gewoon onveilig is. Dat vind ik eigenlijk uh, ja. heel belangrijk, want als er iets gebeurt boven, dan mag de lift niet meer gebruikt worden. Hè? Om maar even uh, brandsituatie te noemen. En dan zitten er allemaal mensen boven, hoe krijg je die naar beneden? Nou, dus dat hele evacuatieplan, dat, uh, ja, ik weet niet of dat er nu al is, dat, uh, zover is mijn informatie niet. Maar volgens mij is dat wel een lastig verhaal. Omwille van uh, de tijd, Jerry, uh, moeten we het met beetje afronden. Zijn ja. er nog dingen die je kwijt wil over uh, opletten, uh, wat veranderen, wat gaan doen in zo'n... Nou, ik denk dat ik duidelijk ben geweest. Dat denk ik ook. Hartelijk dank. En we spreken elkaar jullie zeker ook, de morgen. Dankjewel. En een uh, fijne uh, weekend. Dankjewel. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort uh, Wat we net hoorden dat was uh, Knock on Wood van Amy Stewart En bij ons aangeschoven is uh, Mick Boskamp De nieuwe columnist van het Zandvoorts Courant. Welkom ja. We gaan het uh, zo even over Het begint te piepen en te doen We uh, hebben over uh, de column, ik heb hem gisteren alweer gelezen Oké, okay. hij, hij piept een beetje Ja, nu doet als hij Als ja. hij in, in Den Huiskamer maar niet piept dan nee. is het uh, een stuk beter Mick Boskamp, uh, uiteindelijk ben je Zandvoorten. Ja nou, ik ben in ik ben Amsterdam geboren. Ja. Ik ben hier naartoe verhuisd toen ik uh, jaar 3 drie was. 56 geboren. Dus zeg maar rond uh, decenniumwisseling, jaren 50, jaren 60. Toen heb ik gewoond, het eerste huis was op de Harlemstraat. Uh, Daar stond ooit een heel mooi wit huis. Ik ben iemand die zich dat kan herinneren. Een mooie witte grote villa. Wij woonden dan op de tweede verdieping. Mm. Nou, toen hebben we op de Straat gewoond. We hebben in Driehuizen... Ik, ik liep hier net, ik had de auto gezet op de boulevard en toen liep ik hier naartoe. En toen kwam ik langs drie huizen waar ik gewoond ja. Mijn ouders uh, hadden een strandtent. Uh, Ad Keur was mijn uh, cadeauvader, want ik stiefvader vind ik een Hij uh, is de tweede man van mijn moeder. En uh, ja, die was gewoon buiten gewoon. Uh, gewoon een fijne vader was dat. En die had een strandent, 2A, atkeur, keur. Een fameuze het in de jaren 60. Want mijn moeder was, die uh, kwam uit de artiestenwereld. En die nam haar netwerk, die netwerk toen bestond het woord nog helemaal niet, maar die nam haar netwerk mee naar het strand. Dus op een zaterdag, zij, zij zaten daar geweest, er zaten daar, Johan Kruijf en Piet Keizer, die zaten dus, uh, die hadden twee uh, st uh, strandkorven tegen elkaar aangezet. Want die mochten niet bruin worden van Rines Michels. Dus de, de vrouwen lagen in bikini op het strand en zij zaten tussen twee, uh, twee korven in. En uh, uh, Jeroenke B. en... Uh, ja, Adelle Bloemendaal, eh, allemaal sporters. Het was een hele rare mengelmoes van allerlei bekende mensen. de die is nog een keer eh, door, door het glas gevallen omdat hij eh, drie flesjes sherry op had. Goch op zaterdag. Je... Maar dat werd toen ook gedronken, hè, Sherry, in die ja. tijd. Nou, he, het was gewoon een hele leuke periode. En dan wonen we, wonen... Ja, yes. wonen, wonen we zomers op het strand. En dan hadden we natuurlijk winters een huis nodig. En je kan dat huis natuurlijk niet uh, een hele zomer, alle zomermaanden natuurlijk leeg laten staan. En dan wel de huur betalen. Dus wij verhuisden na de zomer, wonen de Dependence op het strand. We verhuisden dus naar een nieuw huis in Zandvoort. Fransvaarstraat, burgemeester Egerberstraat, uh, Haltenstraat. Kortom of het, of het dorp door. Ja, maar om, om een lang verhaal kort te maken, ja. ik heb hier dus mijn belangrijke jaren uh, uh, meegemaakt. Je, wordt, uh, je bent een jaar of drie en dan word je dus, uh, dan ga je naar school Je dan had je schafschool. Meestal loogman in de klas gezeten, meeste Vlas in de klas gezeten. Ik heb hier gewoon. Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht. Nou, ik ben in 2007 teruggekomen met mijn, met mijn vrouw. En die was zwanger toen. En we hebben een kleine gekregen. Op de prinsessenweg. En na een verloop van tijd dacht ik van, ik zou, dan, loop je door, dan kom je hier net wonen en over waar je loopt heb je herinneringen. Nou dat is een beetje, nou, daar moet je wel even aan wennen, omdat je bent een bepaalde leeftijd, ik ben 55 nu, en dan kom je dus door Zandvo in Zandvoort wonen, en ik kwam hier natuurlijk, mijn moeder woont hier, mijn broer woont hier, dus kwam wel uh, vaak, maar dan kwam ik hier eten en dan ging ik weer weg naar, naar Amsterdam. Maar als je hier gaat wonen, dan heeft elke plek waar je loopt heeft een bepaalde herinnering, ja. elke keer weer. En toen dacht ik van, ik zou het zo leuk vinden om uh, om die herinnering op te schrijven. Om, uh, kijk, data dat dat dat zegt me nooit zoveel. He, wanneer de de slag bij Nieuwpoort en noem maar op. Nee, maar wat, was wat, ja, was er wel. Maar wat wat wat wat blijft hangen zijn de verhalen. Ja. Het gaat om de verhalen. Ja. En en en stories, dat zijn eigenlijk data with soul. Dat zijn het zeg maar dat data met ja. een ziel er aan vast. Ja. En ik vond het verschrikkelijk. Ik vind het sowieso leuk om een column te schrijven. He, want de column heeft, geeft een bepaalde vrijheid. He, je kan een leuke anekdote vertellen. Je kan soms iets over, ja, over de politiek vertellen. Want dat is natuurlijk ook zoiets. Ik, uh, mijn eerste column was eigenlijk niet mijn eerste column. Ik had een, ja, ik had een heel leuk stukje geschreven over mijn kleine meid. Uh, aan wie ik toestemming vroeg om, uh, om voor de Sanderskant te werken. 6 ja. vier. Dus het levert een heel grappig stukje op. Maar. Het, het, het is niet mijn bedoeling om een politieke column te gaan schrijven nee. ik, wil, ik, wil verha ik wil dat het over Zandvoort gaat dus wat, wat ik eigenlijk uh, begrijp uit je verhaal is dat je uh, terug gaat komen op, uh, op wat je vroeger beleefd hebt in, in allerlei huizen en. Uh, onder andere ja, ja zeker, en, zeker. En, en dit uh, was natuurlijk een stukje politiek helaas ja. heb je de, het moment Supreme niet meegemaakt ja. nou, nee, maar niet, maar bent, even nou even. ik zou je vertellen achteraf gezien ben ik er eigenlijk eh, het levert een leuk stukje ja. op maar achteraf gezien ben ik daar ook wel blij omdat ik er niet bij was ja. Dan had het een stukje een hele andere wenning gekregen. Ja. Dus. Nee, maar, dat, maar dat, weet je, dit is prima. Hè? Ja. Ik, ik moet eigenlijk God om mijn blote knieën danken dat ik er niet bij was. Want dan, dan, ja, dan wordt het toch een ander, ja, wordt een ander stuk. Het was ook helemaal niet mijn bedoeling om, om, om, een, om een politiek geladen stukje te schrijven. Maar, maar blijft het eigenlijk zuiver wat je schrijft? Ja, maar ja. Het, het is ook, ik vind het niet, het is niet de insteek van die column. De insteek van die column dat het over Zandvoort gaat. Ja. Hè? En, en over mijn belevenissen. En of ik wil ook een stukje schrijven over Zand's dialect. Ik had het net met Jacob koper over dat ik vroeger door het dorp liep. En is dus dat Iemand man die, die altijd met een fijne pyjama sliep? <laughs> is dat echt waar? Oh nou, ik, ik ben... Ik ben... Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben oh, nogal op, ik ik nog nog op goede voet met hem. Maar dat, ja. dat is het dus niet. <laughs> echt waar? We gaan nu veranderen. Ja, dat gaat zeker. Wel over. Ja, ja, ja. Maar waar we gebleven maar, eigenlijk? Uh, nou, ik wil even uh, terug. Uh, hoe is de samenwerking uh, gekomen dat je in die krant Stukjes gaat schrijven? Ben je daar zelf voor uh, uh, ben je gevraagd? Ben je naar voren gelopen van ik wil mijn, mijn Stukjes antwoord wil ik, uh, de kwijt? Nou, ik heb dat wel eens... Ik, ik kan het je precies vertellen. Ik ben bevriend met Stefan Kok. Dat is de broer van Gilles. Ja. En Gilles is dus de uitgever, hoofdredacteur van Zanders En ik heb volgens mij wel eens laten vallen bij, bij Stefan dat ik het ontzettend leuk zou vinden om, om een column te schrijven voor Zanders Krant. En op een, op een avond hadden we een etentje hier in het dorp. En toen zei Stefan tegen me van uh, Gilles, wil even met je praten? Nou, dat hebben we gedaan. En... Uh, Uiteindelijk is het verstart te gaan. Maar jij schrijft nog meer, hè? Het is niet alleen maar dat je in de zand. Nee, nee Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn ook mensen die zeiden tegen hey, me... ...moet je nou in de Zandvoortse kranten... krant je schrijft een panorama, nieuwe revue. Ik zeg, ja, stiekem vind ik dit eigenlijk veel leuker. Ja. Dat is je beroep ook? Ik ben journalist, je bent journalist ja. Je ja, journalist, ja, okay. ja. Ik heb uh, 21 jaar bij Playboy gewerkt. 21 jaar. Hitkrant heb je gedaan? Ik heb 5 jaar hitkant gedaan... ...en jaar muziek express. Ik heb ID&T uh, magazine gedaan... Later release... Um, ik heb uh, preview een tijdje gedaan dus over het. Uh, ja, ik heb uh, ik ben journalist, ja. Ja, naast dat uh, schrijven voor de grote en uh, zogenaamd bekende bladen. Ja. De, de weekbladen, is het ook ontzettend leuk om over je eigen dorp en de belevenissen die je daar hebt. ben luister. Het is heel simpel. Ik zou als krant dagelijks uit zou komen, zou ik zeven dagen in de week een column kunnen schrijven. En dan denk ik dat ik over tien jaar nog niet klaar ben. Ik ben eh uh, ben al niet. Ja dus ja, nee, ja, niet om de 14 dagen, dus <laughs> ik, ja, ja, ja. Ik, Maar ik, ja, ik vind het Weet je, vroeger liep je door het dorp en dan zeiden mensen tegen je... Morrie, weet je, dat, dat, dat hoor je ook niet meer, nee. dat is het dialect. Wat ja, doen ze dan nou, wel? Nou hoor je nog steeds erg weinig goedemiddag en goeiemorgen, dat wordt steeds minder waarschijnlijk. Oh, zo, überhaupt? Ja, vind ik wel. Ik moet doe je het eens, consequent. Uh, dat moet je maar eens proberen als je straks de Halterstraat doorloopt en dan zeg je tegen iedereen goeiemiddag. Ik krijgt ja. de vreemdste blikken naar je toe, echt geweldig. Ja, ja ik, ik, ik, ik doe dat wel eens. Um, om de 14 dagen, ja. heb jij voor jezelf een plannetje, uh, nu ga ik hierover of nu ga ik daarover schrijven, of ga je nee, zitten ik en je heb ik het eruit? Ik, heb, uh, nou, ik was dus zo enthousiast. Uh, ik, ik ben meestal wel, uh, ik doe meestal wel lange, uh, ik, ben, ik ben niet een hele snelle schrijver, maar deze stukjes die, die schrijf ik echt in tien minuten. Hmm. Ik heb er al vijf geschreven. Goeie, dat is een voorraadje. Dus al... voor. Het voor. komt uit je hart, hè? dus dan, dan, dan flapt het er ook makkelijker uit. Ja, okay. nee, maar ik, ik moet het ook kwijt op de een of andere rare manier. Want ik, zoals ik al begon, ik loop hier rond en dan kom ik Alleen, Ja, hier ook, Torbeckenstraat, dan loop ik dus uh, langs Pension Berton. En dat werd vroeger besteed door want mijn, mijn, mijn, mijn cadeauvader en moeder. Die, uh, die, uh, dat waren mensen die, die, die, uh, die projectjes onder handen namen en starten. Dus wat een pensioen en, en dan, uh, dan ging ik altijd uh, vuurwerk afsteken en dan ging ik uh, en dan ging ik uh, een, een, een spelen met Chris Jachtenberg die nu mijn mijn mijn, mijn huisarts is en dan en dan schoot ik schoten komt en Chris kon geweldig doodvallen en Chris het duurde echt 15 minuten weet je wel dan dan, dan, nee, dan, dan stortte die hij hij neer en dan kwam hij weer omhoog en dan viel hij achterover en vaak ook op op de harde straat Vond het heel knap ook maar weet je dat soort herinneringen die zijn ja die, die zijn natuurlijk goud en ja, wat ik al zeg, het antwoord is natuurlijk, uh, we vergeten soms vaak hoor, hè? ook met het gesprek met, met, mm -hmm. met Jerry, dat.. Uh... Ja, er zijn natuurlijk dingen die... Uh, maar ja, dat is niet aan mij om dat te zeggen, want ik ben ook geen politiek dier. Maar er zijn ook genoeg dingen die hier natuurlijk niet kloppen en, en, en, en aandacht nodig hebben. Maar et, Sandvoort wordt daardoor soms een beetje ondergesneeuwd. Ja. Als, als, als badplaats. En, en ja, ik vind het leuk om dat uh, een beetje terug te brengen. Het is ook wat je zegt. Uh, jouw column is niet, uh, niet de bedoeling om politiek gelinkt te worden. nee je kan natuurlijk wel, wel iets laten vallen als je, als je dat doet. Door... Uiteraard. Dan... En, weet je, uiteraard. En, en, en ja, ook dat. Want ja, wat ik al zei... Die, die, de column die ik geschreven heb, ik probeer altijd met een, met een beetje zelfspot, mm. uh, probeer ik uh, ermee weg te komen. Ik denk dat als je zelfspot in een column zit, dat je dan ook makkelijker ook af en toe een beetje kan pesten naar uh, richting politiek ja, of richting, ja, richting uh, middenstand of wat dan ook. Mm -hmm. en dan, dan, dan is het allemaal niet zo beladen. Ik, ik heb een hekel aan columnisten die echt een, een pen in azijn dopen en dan uh, een beetje in, in voor de toren zitten en... en en een beetje, ja, moet ik zeggen, kritiek leveren op alles en nog wat. Ik vind het ook veel leuker om een beetje te, zelf het boete kleed aan te trekken. En, uh. ja, ik lees uh, het Halemans Dagblad en daar staat ook altijd 60 seconden van die comics. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja. En daar zit het in een bij. Die, uh, die pakken die pen, doen het in naar zijn en uh, doen drie keer uh, connection uh, in, in de post stoppen. Maar er zijn er ook bij die het vrolijk brengen. Ja. Dus, ja, maar er kijk, het veel inschrijvers. Ja, maar het heeft ook... Ik, ik denk dat het ook weinig zin heeft, weet je. je bedoel, uh, ze zeggen wel eens, de pen is machtiger dan het zwaard, hm. maar dat moet je ook nou niet misbruiken. Nee, je moet het gewoon netjes gebruiken. Ja. Wij gaan uh, genieten van jou. Uh, ja, nou super. Kons. En uh, ik denk dat je. Nou, je hebt er al vijf geschreven. Ik als, als er nou ja. al vijf geplaatst zijn, dan moet je nog eens een keer langs komen. We ja, ik smer... graag de reacties weten die jij in het dorp krijgt. Ja, ja nou ik ben van Vessem. Uh, de, de, dat de, je de, nee, daar hield ik ook uh, de, de winkel een beetje op, omdat die dame me ging vertellen hoe leuk ze de column vond. En toen zei ik het niet niet handig om die andere klanten ja. te helpen. Dus ik weet ja dat... dus de reacties uh, die zijn er al. Die zijn er al. Dat is mooi. ik bedankt. Dan we je Kommen. zeker nog eens spreken. Dankjewel. Zeker, fijn weekend. Uh, Barry Blue. Dit was uh, Barry Blue met Dancing on a Saturday Night. We moeten de agenda nog even... Ja, want uh, dit was eigenlijk goede het met de gasten, maar we hebben ongeveer drie A4'tjes vol met uh, agendas. Ja. Dus ik wou er maar uh, niet alles voor gaan lezen, maar wel uh, de highlights daaruit trekken. Uh, het is dit is er eentje van woensdag alvast. vast, Ja. In uh, de Kennenbeduinen. Hartstikke leuk. Van 2 dus, uh, tot 6 bent u van harte welkom bij de Groene Loods aan de Waterleidingweg. En het heet parkeerterrein Koevlak. Vandaag, zaterdag 19 mei, is het 30 plus danceparty bij Club nautiek Dus daar kan je vanmiddag heen. En uh, kijk, er wordt al flink gedanst ja. bij, uh, bij de mensen. Uh, dan gaan wij naar morgen. Nou, morgen is er natuurlijk weer van alles te doen in het dorp en ook in de krocht. Er is een Zandvoortse rommelmarkt in de krocht van 10 tot 4 uh, en tegelijkertijd is natuurlijk de hele dag weer de grote voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort Precies. En daar is het ook als hartstikke uh, leuk. De Prinsessenweg, de stukje van de Krocht, uh, de Nou, noem maar op. op. Raadhuisplein. het gaat de hele, het hele centrum door. Dus kom er gezellig heen. En uh, kijk eens wat er te koop is. Dan is er smiddels om drie uur een ontzettend mooi concert uh, in de kerk. In de protestantse kerk. Het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Uh, dat gaat daar spelen. En dat, dat wordt heel erg mooi. Maandag 21 mei. Uh, met Cabaret Theater Met Diner, Rob en Emile. Ik heb gehoord dat het fantastisch is. De heren halen allerlei, allerlei trucken uit. Uh, aan ja, die, tafel Die zijn en al eerder tafel. geweest daar. Uh, dat die moet er heel erg bijzonder zijn. Uh, reservering is wel gewenst. Dus bel even op. En dan kan je daar gezellig eten en leuke dingen mee maken. Nou, dat was het. Volgens dat was mij... het weer. Dan ja. moeten we weer naar de begin. We kind, hier nou weer vergeet, dan krijg ah, ik ja. weer oh, ja, We moeten even bedanken. Ik ontzettend bedankt voor de koffie en het water. <laughs> uh, Roy, bedankt voor de techniek. Yvonne Roosendaal, Irene de Jager en Lianz. Ontzettend bedankt voor uh, het moeilijke bij elkaar schrapen van onderdelen. Ik weet dat het heel erg moeilijk is. En uh, we hopen natuurlijk weer volgende week een prachtig programma neer te zetten. Zeker. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld. Naast mij zit Irene de Jager en ik wens jullie een prettig weekend. Dankjewel.